4 uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Wat maakt het uit of jonge crimineeltjes stelen om de lol. of echt om je mobieltje? En zo direct hoort u van Dick van Leeuwerden. wat alle veranderingen betekenen voor uw salaris. en wat u gaat zien op uw loonstroopje. En Radio 1 vandaag na het NONationaal Marianne Koekoek. De lichaamsdelen. die gisteren langs de A1 vlak bij de Duitse grens werden gevonden. zijn niet afkomstig van een misdrijf.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 In de grote steden zijn de eerste vonnissen uitgesproken... vanwege de ongeregeldheden rond Oud en Nieuw. Een man van 41 uit Rotterdam is veroordeeld tot 10 maanden cel... waarvan vier voorwaardelijk. Hij had een bierflesje naar twee agenten gegooid. De man moet tijdens de volgende jaarwisseling thuisblijven. De straf is conform de eis. De, het OM stelde een veel hogere eis dan gebruikelijk... omdat het geweld met Oud en Nieuw gebeurde... en omdat het tegen hulpverleners was gericht. In Den Haag kreeg een man vier maanden cel, van twee voorwaardelijk. Hij had een agent getrapt. Er zijn vandaag nog meer snelwegzaken. De acht verdachten die nog vastzitten voor de ongeregeldheden in Veen... komen uiterlijk zondag vrij. U hoort de advocaat van een aantal verdachten. We hebben van de officier begrepen dat uh, ze in ieder geval... uiterlijk zondagavond om zeven uur naar huis gaan. Dat betekent dat ze, zoals dat heet, in verzekeringsstelling uitzitten. Die is verlengd. En er komt geen vordering in bewaringstelling, zoals dat heet. Dus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 Op een vliegveld bij Madrid zijn twee vrouwen opgepakt... omdat ze drugs probeerden te smokkelen onder een pruik. Volgens de Spaanse politie droegen beide vrouwen ruim een kilo cocaïne bij zich... verdeeld over plastic zakjes die waren vastgenaaid op een soort badmuts. En daaroverheen droegen ze een pruik. De Portugese vrouwen vlogen vanuit Brazilië... maar zaten niet op dezelfde vlucht.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 Radio 1 Vandaag met Suzanne Bosman en Jan Monk. Vanuit de kroon in Amsterdam. En ik moet één ding even rechtzetten, Want we hebben het net over Michael van Gerwen gehad. Dachten en of daar dopingcontrole was. We dachten van niet. Maar dat is helemaal onjuist. Want het schijnt, er wordt druk getwitterd althans... dat Michael van Gerwen uren bij de dopingcontrole zat. Ja, dat volgens. dus uh, even om alles recht te zetten. Zo direct gaan we praten met uh, Ahmed Marcouch. Hij is uh, PvdA-woordvoerder, Veiligheid en Justitie. En hij denkt niet dat jongeren alleen maar voor de kick stelen. Zoals de Haagse politie zegt. Eerst gaan we het hebben over onze portemonnee. Want nog een paar weken en dan rolt hij bij miljoenen mensen weer in de bus. Het eerste loonstrookje van 2014 voor mensen met een baan althans. Gepensioneerden die ontvangen hun eerste pensioenspecificatie van het nieuwe jaar. En uh, nou ja, het is verstandig om er allemaal eens even goed uh, naar te gaan kijken. Want er is weer het een en ander veranderd. Daarover hier aan tafel en van harte welkom Dick van Leeuwerde van uh, salarisdienstverlener ADP. We begrepen al uit het nieuws uh, dat als het om die loonstrookjes gaat, dat de meeste mensen er wel op vooruit gaan. Dat klopt inderdaad. Veel mensen zullen erop zullen er vooruit gaan. Die zullen aangenaam verrast zijn op het moment dat de eerste strook van januari 2014 dat in de bus valt. Ja, want hoe zit dat dan? Waar, waar, waar zie je het en waar komt het door? Uh, de grootste verandering zit dat, we, uh, dat een aantal heffings kortingen, dat zijn dus letterlijk een uh, korting op de door jou te betalen belasting, die zijn verhoogd uh, en het belastingtrief in de eerste schijf, dat is, uh, dat is verlaagd en daar profiteren de meeste mensen van. Ja, want hoe zit het nou in de verdeling? Gaan de lagere inkomens er meer op vooruit? De lagere inkomens en, en dan heb je het over de lonen tot en met 1750 euro bruto die gaan er eigenlijk het meest op vooruit uh, daarna zie je een kentering dan, die mensen blijven er ook nog wel op vooruit. Maar die vooruitgang wordt iets lager. En het keerpunt ligt ongeveer bij de 42, 42, 150 euro. Vanaf dat moment gaan mensen netto wat minder ontvangen. Dus de hogere salarissen gaan wat minder ontvangen. Dat komt omdat die verhoging van die korting op de op de te betalen belasting, uh, die wordt voor die hogere salarissen wordt die naar beneden gedraaid. Nou zegt u, voor een, voor, voor een hoop mensen pakt het dus wat gunstiger uit. Is dat uh -huh. ook op de wat langere termijn? Of zijn er nog addertjes onder het gras? Uh, er zitten wel wat addertjes onder het, onder het gras. We moeten uh, in, het, uh, uh, in het begrotingsakkoord oktober jongstleden... is heel duidelijk gemaakt dat die verlaging van dat belastingtarief... in die uh, eerste schijf, dat het slechts... Slechts een tijdelijke verlaging is. Hoe lang dat tijdelijk is, dat is, ja, dat is nog niet bekendgemaakt. Um, maar doordat, uh, doordat die heffingskortingen inkomens afhankelijk gemaakt zijn, hogere inkomens hebben een wat lagere heffingskorting, uh, kun je toch met vervelende consequenties te maken krijgen als je via je normale salaris dat het salarispakket denkt dat je recht hebt op een hogere korting... Uh, maar door een bijzondere beloning die je dan ontvangt... een bonus, een tantiem... of, of stel je hebt twee hele kleine part banen naast elkaar... dan denk je dat je erop vooruit gaat. Maar door uh, dat... Je uh, uh, andere inkomsten uh, Ja, hebt, door dat, dat geschuis met, ja. met die heffingskortingen... Uh, kan dat betekenen dat je eigenlijk een zeg maar, afrekenmoment... Pas veel later, dus na 2014. Nou, dat is ergens laat in 2015. En daar dan pas? Moet, ja, ja. Aan het eind van het jaar? Betekent ja. dat dat mensen nu toch wel een beetje op moeten passen? Want ik kan me voorstellen, als je wat meer op je loonstrook ziet... en ook meer op je afrekening eh, die, eh, van, van de bank bijvoorbeeld... dat je dan denkt, ha... Ik koop die grotere auto. Ik ga naar dat nieuwe huis. Nou, zo hoog zijn de lonen. Nou, vind nee, niet omhoog. Nee. Wel, maar... <laughs> nou ja, het is toch wel waar, waar de overheid op zit te wachten. Ja. Susanne had He? nu op van alles gerekend. Ja, ja, ja. Nou, kijk, het is natuurlijk... Uh... Ik overdrijf. Ja. Ja. Heb je dat niet gemaakt? Oh, was dat het? <laughs> nou, maar de loonstrook is natuurlijk een heel belangrijk instrument... Waar, uh, waarop mensen... Koopkracht meten, maar in feite zegt de loonstrook betrekkelijk weinig over de, over de koopkracht. Heb je, het, heb je het over koopkracht? Heb je het ook over de zorgpremies, ja. lokale lasten? Ja. Eh, meer van zulke soorten. de zaken. prijzen van de producten omhoog. Ja. Hoe Prijs... zit, want we hebben het nu over mensen die werken en die ja. een loonstrook krijgen. Maar hoe zit het men, met mensen bijvoorbeeld die gepensioneerd zijn? De mensen die gepensioneerd zijn, die ontvangen een uitkeringsspecificatie. En we zien dat de aanvullende pensioenen, dan heb je het over de bedrijfspensioenen, bedrijfstakpensioenen, maar ook de. Maar ook de lijfrente, dus de individuele lijfrente... die mensen van verzekeringsmaatschappijen ontvangen... ook die mensen gaan er in het algemeen netto op vooruit. Uh, en dat komt omdat zij ook minder belasting betalen... maar zij betalen ook minder voor de zorgverzekeringswet... die via hun uitkering verrekend wordt. Mogen we het nog even, over, even terug over het loonstrookje? Want we hebben zo wat Geluk. rondgevraagd onder collega's... en, en uh, mensen die we kennen onderling. Iedereen vindt het maar een ontzettend ingewikkeld ding. Kan dat niet simpeler? Of, of ligt het uh, aan ons? Nou, uh, ja en nee. Eerlijk zeggen. Eerlijk zeggen. Nou, uh, kijk. Als je dat aan mij vraagt, dan zeg Ja, het is niet zo ingewikkeld. Maar dat is natuurlijk geen reële. Nee, ja, maar beeld. dat vinden wij, wij meer, maar onze collega's allemaal nee, maar, wel. Nee, maar, <laughs> maar... ik kan me wel heel goed voorstellen dat, dat heel veel mensen denken... Ja, die loonstroken, wat er op staat... Kijk eigenlijk alleen naar wat er onderaan de streep staat. Ja. Wat wordt er netto op mijn bank op, ja. overgemaakt. Uh, kan het... Simpeler. Ik denk dat het simpeler geworden is. Ik denk als je een loonstrook 2008 vergelijkt met een loonstrook 2014. Dat die al beduidend simpeler eruit ziet. En als je kijkt naar de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving. Zijn er zeker vereenvoudigingsstappen gemaakt. Uh. Uh, wat het wel ingewikkelder maakt. Dat zijn bijdragen op basis van collectieve arbeidsovereenkomsten. Bijdragen aan scholingsfondsen. Uh, uh, via allemaal dat individuele regelingen. Dat zijn eigenlijk. allemaal ja. afhankelijk van of je arbeidsovereenkomst man. of of eventueel dus, ja. uh, ja, eventueel dus collectief gesloten... die maken het wel wat ingewikkelder. Het is overigens zo, dat, dat is er een ontwikkeling in. Want kijk, Suzanne, die uh, tot voor kort werkte voor een commerciële ja. omroep... Ja. en die krijgt ja. helemaal geen papieren loonstrook Ik ben verbaasd dat er mee. nog papieren loonstrookjes bij... Nee. Maar wij van de publieke, wij lopen achter blijkbaar... wij krijgen ze nog op papier. Hoe, hoe ligt dat? Uh, nou, Wij verzorgen ongeveer 1,4 miljoen salarisstroken waarbij rond de 30 procent, bijna een derde... die krijgen dus een... Die krijgen dus een digitale loonstrook. Vanaf de zomer 2010 is het wettelijk toegestaan... mits de werknemer daarmee uh, akkoord, akkoord gaat, gaat... dat je dus je loonstrook digitaal Hoe ontvangt. Hoe ligt dat bij Tweede Kamerleden, uh, Ahmed Marcouche? Ik krijg nog steeds volgens mij een envelopje. Overlopje oh, met geld. Gezellig outfit. <laughs> nou niet met geld. Maar met, met, in de kroeg uitbetaald. Met een loonstrookje. En, en misschien omdat er zoveel DGB's zijn okay. in de Tweede Kamer. Ik weet het niet. Ja, je zit, ja, ja. Dus je zit eigenlijk dus ook te wachten totdat de loonstrook in de bus valt. Ja, ik ga straks even kijken. Ik, okay. uh, ja. Wat de effecten zijn. Nou ja, we, we hebben al uh, heel veel kunnen horen. Dus in die zin uh, bent ook u een beetje voorbereid. En we hopen natuurlijk ook uh, de luisteraars. Voor dit moment dank, Dick Dag. van Leeuwarden. Dank gedaan. Wij gaan weer luisteren naar muziek. De band staat er alweer klaar voor. Ellen Eller van Buren. So, going Wrong. Ze spelen uh, 6 maart in de paard van Trooje. 8 maart in patronaat in Haarlem. Elrige van Buren en Ben. Dank voor de muziek. We hebben hier een beetje een zompige herfstdag vandaag. Het is bijna warm, zou je kunnen zeggen. Er valt een miserige regen. Hoe anders is dat in een heel groot deel van de Verenigde Staten? Daar hebben ze last van zwaar winterweer. Door sneeuwstormen zijn er landelijk vandaag zo'n 2500 vluchten geannuleerd. Duizenden vliegtuigvluchten zijn vertraagd. Behalve veel sneeuw is het erg koud in een groot deel van de Verenigde Staten. We gaan eens even bellen met Gerard van der Broek, collega van de NOS. Op dit moment Gerard op vakantie in Boston. Hoe is ja. het daar? Het is hier uh, bijzonder koud en het heeft uh, flink gesneeuwd vannacht. Dus, uh, ik ben net er even buiten geweest en ik denk dat er nu op plekken waar het niet geveegd wordt, want het is, uh, het wordt, er wordt wel volop geveegd, Hangt, uh, ligt zo'n 20 tot 30 centimeter sneeuw. Ja, was men erop voorbereid? Uh, er zijn wel veel waarschuwingen geweest, inderdaad, ja. Dus uh, het is ook enorm rustig, er is een noodtoestand uitgeroepen. En uh, daar wordt er wel redelijk naar geluisterd, want er is niet veel verkeer. Mensen mogen wel op straat, er is geen veel om op straat te gaan... maar je uh, ziet niet veel verkeer en weinig wandelaars. Ja, ja. Het openbare leven ligt plat, zo, dat soort woorden gebruiken we dan ja. altijd. Dat stel jij ook wel vast. Ja, alle scholen zijn dicht. Alle uh, overheidsinstellingen zijn dicht. Musea zijn dicht. Dat is uh, voor mij als toerist natuurlijk vervelender. Uh, maar omdat er dus ook minder mensen bezig zijn... Uh, of op straat zijn... of, of voor ons dwars uh, door de stad... zijn ook veel winkels en, en restaurants gaan dicht. Dus het is uh, behoorlijk plat, ja. Ja, veel Amerikaanse televisie kijken... is natuurlijk ook best leuk voor een toerist. Maar je had het je misschien wat anders voorgesteld. Um, ik begreep dat je vanavond weer terug wilde vliegen naar Nederland. Gaat dat lukken, denk jij? Ik weet het niet. Het is uh, tot dusver zijn enkele honderden vluchten gecanceld hier. De luchthaven is wel open. Ze houden hem open voor noodgevallen. Maar uh, er komt geen enkel vliegtuig in of uit. Um, dus ik, ik heb geen idee. Misschien, uh, maar het is geen vervelende stad om te verblijven. Dus dan uh, het blijft het wat langer. Ja, die stad, dat is zoals al zeiden, Boston. Wat weet je over hoe het verder in de Verenigde Staten is? Tot, tot waar breidt zich dat uit? Uh, nou, Het is vooral in deze hoek. Uh, dus in uh, uh, het is in Noordwest of Noordoost Amerika. Ik zit hier met Boston en New England. Maar het is in Maine begrepen ik, een staat hierboven is het nog erger. Uh, daar worden ook mensen geëvacueerd aan bepaalde gebieden omdat er te veel uh, sneeuw gevallen is. Uh, en vanwege de kou vooral ook. Het is hier vandaag, uh, ik zei al, ik ben net even buiten geweest, het is min 16. En het wordt vandaag wordt het min 21. Dus um, ja, het, het is wel heftig. Ze hebben allerlei uh, daklozen van straat gehaald. Er wordt toch uh, wordt wel behoorlijk gevreesd uh, voor, voor uh, ongelukken ook. Want um, alle sneeuw die nu gevallen is, het is nu afgelopen hier met sneeuwval in ieder geval. Maar het gaat nu vriezen, dus opvriezen. Dus het wordt spekglad en dat en, uh, is wel heftig afgelopen. Zijn er ook slachtoffers gevallen? Eh... Um, dat, ja, er is één slachtoffer gevallen, moest ik gelezen en gehoord heb. Dat was een, een, een, een, een uh, hulpverlener die bedolven werd onder een uh, stapel zoutzakken. Dus uh, strooizout. Oh. Uh, maar ik weet verder niet of, er, uh, of mensen doodgevoerd zijn of wat Dat weet ik niet. Misschien kun je de toch daar introduceren. Ja. <lacht> Veel succes ja, dat in dat ieder geval. Met je poging uh, niet alleen daarmee, maar om terug te komen. Dankjewel, Gerard van der Broek. Oké. Okay. Straatrovers uh, hebben wij hier in Nederland gehoord, die worden steeds jonger en slaan vaak niet eens toe voor de buit, maar gewoon voor de kik. Althans, dat zei vandaag de Haagse politie. Daar is een team actief dat zich uitsluitend bezighoudt met straatroof. Een derde van de verdachten die ze afgelopen jaar hebben ingerekend, is jonger dan 16. En uit verhoren blijkt dat het vaak helemaal niet om de buit gaat, maar om de spanning. Om indruk te maken op vriendjes: woordvoerder, veiligheid en justitie voor de PvdA, de Tweede Kamer aan met Marcouche. Um, ja, dat, dat, is opmerkt, dat is een soort verschuiving, lijkt wel, van motivatie. Hè? Waar het eerst toch ging om stelen van geld, om, om hè, bezit. Nu, voor de kick. Ver, verrast? Verbaast u dat? Ja, ik was ook een beetje verbaasd van dat uh, bericht. Alhoewel er uh, bij uh, dat soort jongens en de criminaliteit die ze plegen... altijd iets van een spanning en een kick is een om het voor elkaar te krijgen. Want als je vervolgens goed luistert naar die politieman dan zegt hij uiteindelijk gaat het toch om de iPhone... en om het goud dat je bij je hebt en, en, en de tas. En, en nou ja, vanochtend <coughs> was onder andere een hier op Radio 1... en die zei ja. het komt ook wel voor dat ze die iPhone of telefoon... gewoon weer in het water gooien. Want ze willen er vanaf dat er niet ontdekt is dat ze een diefstal hebben gepleegd. Ze willen alleen aan hun vriendjes vertellen dat ze het gedaan hebben. Ja. Nou, mijn, mijn beeld is toch dat um, dat, dat misdaad uh, lonend is. En dat, dat de pakkans uh, heel erg uh, gering is. En dat deze crimineeltjes toch het vooral doen omdat ze er snel... Geld mee. Uh, ze worden er niet rijk van, maar ze maken er wel snel geld mee. Um, en ze krijgen ook daarmee veel sneller datgene wat ze willen hebben... zonder dat ze daarvoor werken. En dat is dan zo'n iPhone of een uh, dure ketting of, uh, of iets anders. Uh, ik zie alles, uh, behalve dat dat impulsief is. Want ze kiezen hun uh, slachtoffers toch ook uh, behoorlijk. Ze denken er toch wel over na. Uh, dat zijn vaak slachtoffers die uh, zwakker zijn dan zij. Uh, dat dus vaak ouderen of jongeren uh, die, uh, ja, die, die, uh, die wat wat minder sterk dan uh, degene die roven uh, die, die zeg maar zijn. Uh, dus het is niet helemaal impulsief en zonder uit te zijn op een buit. Maar maakt het eigenlijk wat uit? Want ja, je wordt beroofd. En uh, wat voor motivatie daar dan achter zit, denk ik, ja... Nou ja of het nou om de kick is of ja. daadwerkelijk om mijn iPhone... of mijn ketting of mijn tas... Ja. Ja natuurlijk, het is natuurlijk voor de slachtoffers is het gewoon verschrikkelijk als je slachtoffer bent van een straatroof dat is een gewelddadige beloving op straat, daar kom je daar bijna nooit overheen het kost ontzettend lang om het te verwerken dus in die zin, als je dat meemaakt dan is het motief van zo'n dader ja, helpt natuurlijk wel een beetje te begrijpen hè, van waarom iemand zoiets doet maar het is natuurlijk behoorlijk gestoord als je iemand op die manier angst aanjaagt met geweld, zijn spullen afneemt om het vervolgens alleen maar that <laughs> in het water te gooien en tegen je vriendjes te zeggen van... ik heb een beloving gepleegd. Maar ik herken dat beeld van de politie nogmaals niet. Wat ik zie is dat deze overvallers en straatrovers... heel, heel erg uit zijn om op, nou ja, op het snelle geld... op een snelle manier zonder te werken het geld te maken. En ik denk dat het van belang is dat we ze stoppen... doordat de politie beter wordt in het ze pakken. Ja, want u zei net, want ze doen het omdat ze weten... dat die pakkans zo klein is. Ja, die pakkans is gering. En wat je ziet is dat met overvallen we hebben heel lang overvallen gehad op juweliers dat daar heel veel gel, uh, geweld uh, bij uh, gebruikt wordt uh, dat er ook heel veel geld buitgemaakt wordt, uh, maar ook bij straatroven uh, dat dat uh, vaak jonge daders inderdaad uh, zijn, en, uh, die veel geweld gebruiken en die ook uh, met zo'n korte slag uh, uh, uh, nou ja, eigenlijk geld aan verdienen en dat de kans dat je gepakt wordt, ja, dat het toch uh, rondom de 20% is uh, voor de overvallen straatroven is het iets toegenomen, omdat de politie er extra op ziet, dus je ziet dat als de politie en, en justitie er extra op zitten, dan, uh, ja, dan, dan loont dat. Zou dat meer moeten gebeuren? Ja, wat mij betreft uh, moeten, we dat, uh, moeten we veel beter worden... in het, uh, in het uh, pakken van deze criminelen. Ja, dus nog extra extra erbovenop zitten. Het ja, gaat dus, dan weer ten koste van. Maar, dat gaat Misschien natuurlijk, jullie eens bewaken. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de, om de tijd die je erin zet... maar het gaat ook om de kwaliteit van, van het politiewerk. Het gaat hoe, dan, ook om... hoe dan? Hoe kan je dat verbeteren? Nou ja, door bijvoorbeeld veel meer te focussen. Dus niet iedereen onder de loep te nemen, maar echt degene die zich bezighouden met, met, uh, met deze criminaliteit. Zoals hier in Amsterdam, die 600 uh, op de in cares. Amsterdam, zoals Eberhard van der Laan dat doet. Die zegt van luister, ik ga niet alle jongeren in Amsterdam in de gaten houden. Ik weet wie mijn papaheimen zijn. Daar ga ik op focussen. En ik laat ze elke keer weer weten. Ik weet wie je bent, ik weet waar je woont. En pas op, de moment dat je iets doet, ben je binnen 24 uur ben je binnen. Dat doen ze inderdaad binnen... nog niet, blijkbaar. Nee, nou, dat doen ze niet over. Het is, uh, vergis je niet, het is, die, die kennis en expertise is, is lang niet overal zo, zoals je zou willen. En wat natuurlijk ook belangrijk is, en daar loopt de politie ook tegen aan... is dat als je deze jongens te pakken krijgt, dat je ze ook goed en, uh, straft. Hè. Ze moeten ook langer uit de buurt, uit de wijk uh, blijven. En dat lukt niet altijd. Nee, maar omdat ze ook steeds jonger worden... zou je ook steeds opvoedkundiger misschien met ze om moeten gaan. Nou ja, wat mij betreft uh, stevig straffen ja. als het gaat om overvallen. Dat dus ze de... dat ook weten van tevoren. Ja, voor. stevig, maar inderdaad uh, ook pedagogisch. Door bijvoorbeeld de ouders vanaf het eerste uur erbij te betrekken. Dat gebeurt lang niet altijd. Die ouders die komen vaak dagen later in beeld. Terwijl ik zou zeggen, aanhouding betekent ook meteen... een goed gesprek met de ouders. Uh, papa, mama, wat is hier aan de hand? Uh, waarom uh, doet uw kind dit? En Hoeveel kinderen heeft u en kunnen we wat meer verwachten? Wat gaat u doen? Nou, dat, dat gesprek uh, dat, dat, dat wordt her en der uh, gevoerd. Naar mijn. Uh, Ik naar wil mijn zeggen, deel. het is niet nieuw wat u zegt, hè? Maar, maar blijkbaar wordt dat toch onvoldoende opgepakt. Maar het duurt altijd uh, voordat voor dingen uh, laten we zeggen, um, onderdeel worden van ons systeem. Uh, um, ja, moeten gaat we dit de nationale elkaar... politie daarin helpen? Dat, dat hoop ik. Maar ik denk dat het ook vooral van belang is. Uh, en daar gaat het om. Het gaat er niet zozeer om beleid. Om, uh, dat je weer nieuwe wetten maakt. Maar het gaat er wel om dat uh, de professionals in het veld zodanig gefaciliteerd en ondersteund worden dat ze dit werk ook gewoon uh, kunnen doen. Uh, en dat gesprek is inderdaad met die ouders heel erg belangrijk. Maar daarnaast betekent wel dat de boodschap moet zijn als jij aan iemand spullen komt, dan krijg je straf. Dan ga je dat voelen. En dan ga je de schade betalen. En dan ga je de voor voorzitter. Ik heb bijvoorbeeld niet zo lang geleden uh, bepleit, daar zijn we nu mee bezig... om dit soort jongens uh, te beschikking te stellen aan het onderwijs. Dus een straf en een maatregel opleggen waarbij je zegt... je komt pas van ons af als je een startkwalificatie uh, hebt gehaald. En dat helpt weer om, want dat is ook het grootste probleem, recidieven... dus herhaaldelijk weer... Te voorkomen. De, dus, ja, dus niet is alleen maar straffen... Voorkomen. maar ook zorgen dat je met die jongens iets doet om uh, dat dus inderdaad te ja, voorkomen. Dus dat pedagogische aspect is niet onbelangrijk, maar daar hoort wel straf bij. Dus, uh, nou, maar <laughs> Straf kan ontzettend zijn. Kijk, dat zegt de ervaringsdeskundige. Zo is van de PVDA, dank. Ja, we zijn met Radio 1 vandaag eigenlijk nog maar net begonnen. Een paar dagen bezig, maar uh, nu al een goede gewoonte. Aan het eind van de week blikt Michel Blok terug in... Dit is Radio 1 vandaag. Ja, De hoogtepunten van een week, Radio 1 Vandaag. Vertrouwen we in het nieuwe jaar de banken nog wel? Gijs Rademaker van het 1Vandaag Opiniepanel vertelde het ons. In onze laatste peiling heeft maar 1 op de 5 mensen vertrouwen in banken. En Nout Wellink, die heeft geen vertrouwen meer in de bankenunie. Als er hele grote banken zouden zou omvallen... of als er weer een systeemcrisis komt dan is wat nu op tafel ligt, is gewoon strikt onvoldoende. Het een vandaag opiniepanel verdiepte zich in de reorganisatie van brandweermannen... die rondrijden in... Van die auto's, hè? die uh, uh, brandauto spuiten geloof ik. Dat heet dat brandspuitauto's. Spuit, ja. ja. In brandweerauto's dus. Driekwart zegt dat door die regionalisering... de veiligheid die de brandweer biedt aan burgers, dat die is afgenomen. En wat kunnen wij burgers nou doen om de veiligheid te vergroten? Nou, deze hoogleraar veiligheid had nog wat goede tips. Wat de burger moet doen is 1. Zorgen dat er geen brand komt... en 2. Maken dat die wegkomt als er wel brand is. En wie niet kan maken dat die wegkomt, die is dood. En er werden wat voorspellingen gedaan. Zoals Brenno de Winter over onze privacy... die we blijkbaar in 2013 hebben achtergelaten... Zelfs al fomenteer je, je harde schijf, dat maakt al niet meer uit... want je bent al geïnfecteerd en je bent dus eigenlijk al slachtoffer. En Ivo opstelde weet het zeker. Er zal zeker getapt worden, maar altijd binnen de regels van de wet. En er was een sportvooruitblik. Frits Barend, denk je ook dat Sven Kramer twee medailles gaat winnen? Nee, Sven had er drie. Uh, dan wint hij de 5 kilometer. De 10 kilometer wordt bloedston spannend met Bob de Jong, uh, Jorrit Persma en Sven Kramer. Daar doet geen buitenlander aan mee. Onze verslaggevers blijven niet langs de zijlijn staan, maar duiken letterlijk in het onderwerp. Zoals Joris Kreugel bij de nieuwjaarsduik. Sta je dan in één keer op nieuwjaarsdag in je zwembroek op het strand in Egmond? Het is hartstikke koud en ik denk van ja, ik lijk wel gekke Henkie. En Joris was er toch, dus hij nam ook maar even een alcoholtest af bij een van de deelnemers. Volgens mij hebben jullie gisteravond flink gedronken. Ja, ik heb vier uur geslapen. Nou, ik ruik het ook volgens mij nog een klein beetje. Zou je vodka nou ruiken? Dit gebeurt er als je verslaggever Harm van Attenveld in een ruimtevaartsimulator propt. Want die 2G-simulator, ik voel me behoorlijk slecht nou, ik word duizelig, jij? Oh my god. En zo klinken twee Justin Bieber-fans na het bezoeken van de nieuwste Justin Bieber-film. When I met girl, my heart went, knock, knock. En tot slot deed Bas van Werf een Gaston Staddenveld-imitatie. De hoofdprijs van de Postcode Loterij die is daar in dat dorp gevallen. presentator Gaston Staddenveld is onderweg naar Vrouwenpolder. Ik doe het een beetje op. Sorry, jij dat dat doet, Gaston. Je rijdt met een grote Postcode Loterij. voor alle begrip, daar zit niet het geld in. Hè? Dat Je wordt niet wordt gereden bij Mannenpolder. Dat is naast Vrouwenpolder. Nee. Onthulde onze sportcommentator Frits Barend zijn persoonlijke fobie. Ik vrees de Russen. Die zie en hoor je bijna niks. En dat vertrouw ik voor geen cent. Bij de laatste wereldkampioenschappen deed dopingapparaat het niet. En een Rus wint de 1500 meter. Gaf Nout Welling ons deze levenswijsheid mee? We kunnen niet voor, elke poes, eh, voor elk muizengat een poes zetten. Want dan verdringt de, de, de wereld in poesen of in, eh, in, eh, in regels. En Susanne Bosman gaat Radio 1 vandaag voortaan altijd zo klinken. Ja, als u thuis nou denkt, is dit nou wat we voortaan elke middag kunnen verwachten? Nee. Dat wordt heus nogal anders. Ik dank uh, tot slot nogmaals aan met Marcouch van de Partij van de Arbeid... en Dick van Leeuwarden van Salarisdienstverlener uh, D... hoe was het ook weer? Aan DP. Kijk, dat we dat weer even correct hebben. En, Elf en Buren natuurlijk met z'n hele band voor de muziek. Het publiek hier, voor de aandacht en het publiek thuis ook. Dit was Radio 1 vandaag. Zometeen Lara Rensen in het Radio 1-journaal... maar eerst het NOS-journaal met Marianne Koekoek. Dit is Radio 1.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 De laatste jongeren die nog vastzitten vanwege de rellen in het Brabantse Veen komen dit weekend waarschijnlijk vrij. Dat hebben de advocaten te horen gekregen. Ze komen vandaag voor de rechtercommissaris. Er zitten nog acht jongeren vast voor de ongeregeldheden rond een autobrand in de nacht van maandag op dinsdag. 93 waren al vrijgelaten.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 En Nico Vijsma, een van de hoofdverdachten in de vastgoedfraudezaak... die op werd genoemd, is overleden. Hij stierf op 1 januari. De vastgoedfraudezaak draaide rond het Philips Pensioenfonds... en het voormalige Bouwfonds. Vijsma werd voor verduistering veroordeeld tot twee jaar cel. Hij is 76 jaar geworden. Tot zover. Dan nog het weer met Marco Vroeg. Met uh, nog opklaringen, maar ook een aantal felle buien... voornamelijk in het westen van het land. Daarbij kan onweer voorkomen en ook forse windvlagen. Die buien trekken vanavond en aan het begin van de nacht over het land. En dan wordt het daarna droog, klaart het af en toe op. Kan het wat nevelig worden en neemt de wind iets af. Minimumtemperaturen vannacht. 4 tot 6 graden. Morgen wordt het 9 graden. Het blijft erg zacht. De wind waait uit het zuiden. Is matig tot krachtig. Krachtig windkracht 6 bij zee. We hebben hier en daar wat zon. Geleidelijk aanneemt de bewolking toe. En vooral in de middag en avond kan er weer wat regen vallen. Die regen is zondag grotendeels het land uit. In loop van de ochtend is het overal droog. Schijnt de zon geregeld. En zondag wordt het een graad of 8. Maandag is het weer 11 graden. Waait het weer flink en gaat het weer regenen. ANEB Verkeersinformatie. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... staat file tussen Kelpen-Oler en Wessum 3 kilometer. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda. File na een ongeluk. Tussen knopend plein en knopend Ridderkerk 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het supersnel zwaar straffen van oud en nieuw vandalen. Dat was de wens van het OM, van het hoofd van de Nederlandse politie. en van onze minister van Justitie. Want hulpverleners bedreigen is. Absoluut uh, onaanvaardbaar. Je blijft met je poten van onze politiemensen en hulpverleners af. En er was dus flinke druk op de rechters. en er werd vandaag inderdaad snel en zwaar gestraft. U hoort het hier. LOS Radio 1 -journaal. Met Lara Rentsen. Goedemiddag. In de vier grote steden vonden vandaag die snelrechtszittingen plaats. De verdachten stonden voor de rechter voor overtredingen tijdens de jaarwisseling. En wetsverslaggever Paul Sanders was erbij in Den Haag. Paul, wat heb je allemaal langs zien komen? Wat voor zaken dienden daar?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 Ja, er werden ook uh, hogere, straffen geëist, hogere straffen geëist door het OM. Nu is natuurlijk de vraag, is de rechter daarin meegegaan? Ja, dat was de grootste, de belangrijkste vraag eigenlijk voor vandaag. Uh, en dat was ook de, een beetje de vrees van minister Opstelt die we net hoorden... dat de rechter dat niet zou doen. Nou, dat heeft de rechter hier in Den Haag in ieder geval wel gedaan. Verdachten hebben uh, forse straffen gekregen, straffen... Uh, ja, van uh, die variëren van, uh, van celstraffen tot hele uh, zware boetes. Uh, de rechter was ook, en dat viel toch wel heel erg op... onverbiddelijk in, in, in de toon die zij aansloeg in de rechtszaal... Uh, tegen de verdachten. Ze benadrukte dan met name het belang van de hulpdiensten... tijdens die Oud- en Nieuwsnacht. En ze was uh, redelijk streng, kunnen we zeggen. Je hoort rechter Jolanda Wijnobel. De politie die op straat is... die is verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens zo'n nacht. Voor het goede verloop van zo'n viering. En die politie is nou juist op straat om ervoor te zorgen dat het voor ons allemaal veilig is op straat. U heeft dat inderdaad niet gedaan... maar u bent niet met die kranten weggelopen volgens de agenten. U bent uh, integendeel in hun richting gelopen... en u heeft ook een van die agenten geprobeerd te slaan. Nou, toen bent u aangehouden, toen heeft u zich verzet... u bent in de politieauto uh, gegooid en toen heeft u een trap uitgedeeld. Nou, geweld tegen politie is op zichzelf al ernstig en wordt altijd zwaarder bestraft. Maar geweld tegen politieagenten in de Oud- en Nieuwnacht... Uh, is nog ernstiger en wordt nog zwaarder bestraft. Uh, geweld tegen uh, politie tijdens de Oud- en Nieuwnacht... is absoluut niet te tolereren. En daarom moet daar ook een zware straf voor uitgedeeld worden. Ik reken u die trap in die nacht dan ook heel ernstig aan. Nou, deze man werd veroordeeld voor het, uh, voor het trappen van een agent. Twee maanden gevangenisstraf kreeg hij. Hij was ook een voorbeeld van een man van onbesproken gedrag. Hij uh, was nog nooit met politie of justitie in aanraking gekomen. En had een, uh, een stuk vuurwerk naar een politieauto gegooid. Nou, dat is normaal. normaliter een vergrijp waar je een, een, een, fox, een fikse boete voor krijgt. Of misschien een werkstraf. Maar deze man werd veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. En dat is een beetje typerend voor uh, ja, de, de, de houding van de rechter hier ter zitting. Ja. Ja, dat is duidelijk. En ben je dan ook tevreden aanklagers tegengekomen? Is het Openbaar Ministerie blij? Ja, het Openbaar Ministerie reageert heel tevreden. Het uh, heeft van tevoren al aangekondigd dat men zwaar tilt aan geweld tegen hulpverleners tijdens de Autonieuwsjaarsnacht. Um, dus men is wel heel erg tevreden over wat, uh, wat de uitspraken hier zijn.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 Ja, nou, tevredenheid alom, zo klinkt het. Maar dat zal niet, kan ik mij zo voorstellen, Paul, bij de advocaten van de verdachte het geval zijn. Want er is van tevoren ook al veel nee. kritiek geuit he, op het snel, supersnelrecht. Ja, inderdaad. De advocaten die ik hier heb gesproken... Ja, die zijn allerminst blij met dat uh, supersnelrecht. Het gaat met name natuurlijk om de voorbereidingstijd. Ze hebben heel weinig tijd om dossiers door te nemen. Ze hebben weinig tijd om met verdachten te praten... met hun cliënten te praten. En ja, ze, uh, ze vinden eigenlijk dat ze niet echt... goed voorbereid aan zo'n zitting kunnen beginnen. En dat dus eigenlijk de verdediging van hun cliënt... daaronder te lijden heeft. Maar dat is helaas ja, de realiteit. Ze moeten uh, zich daarin schikken. En ze hebben heel weinig keuze. Maar heel blij zijn ze er niet mee, nee. Nee, goed. Dankjewel. Paul Sanders vanuit Den Haag... waar hij dus bij een van die supersnelrechtzittingen aanwezig was. En hoort er later in deze uitzending nog meer over. Ook over de kritiek die erop is. Dan neem ik u mee naar Cell, Want daar was een grote bijeenkomst vanmiddag. Ruim duizend mensen demonstreerden tegen de sluiting van de aluminiumsmelter. U heeft daar gisteren ook al veel over kunnen horen. Aldel. Het bedrijf ging afgelopen maandag failliet. Verschillende Kamerleden reisden ook al af naar Delfcel. En verslaggever Ewout de Bruin die sprak ze... Agnes Mulder van het CDA in de Tweede Kamer, um, dit zijn heel veel mensen hè? Dit zijn echt heel veel mensen ja. En het is ook goed dat de Groningers van zich laten horen. Dat de mensen in de rest van Nederland weten ook wat hier aan de hand is. En dat is niet niks. Zou dit nou ook betekenen dat er nog in de Tweede Kamer opnieuw gekeken wordt naar nou ja, alles wat er op dit moment gebeurt in het noorden? Nou, we gaan natuurlijk kijken van wat is er allemaal inderdaad de afgelopen dagen, wat heeft daar plaatsgevonden. Wat zijn wel of geen oplossingsrichtingen geweest en wat kunnen we daar eventueel nog mee. Dus ja, we zullen gewoon moeten kijken van nou, wat kan er eventueel wel, wat kan niet. Ja, en uh, gewoon maar eens in gesprek met ja. de minister. U bent ook in gesprek geweest ongetwijfeld al met mensen die hier rondlopen. Wat vertellen ze u dan? Wat vragen ze aan u? Nou ja, mensen willen gewoon toekomstperspectief. En als je in deze regio, deze banen, als die er allemaal niet meer zijn... dan gaan er straks nog een aantal bedrijven vallen. En dat merkt iedereen rechtstreeks. Eén voorbeeld hoorde ik van mensen gisteren al tijdens de provinciale bijeenkomst in Groningen. Dat mensen hadden een bril in bestelling en hebben die dan toch maar weer een paar dagen later afbesteld... vanwege nou ja, dat de boel failliet ging. En zo rechtstreeks heeft het dus in de detailhandel hier al de invloed. Dus het is niet alleen dit bedrijf zelf, maar het is alles in de hele keten. En Nijboeren. Noordelijke Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. U stond net het volkslied uit volle borst mee te zingen, het Groninger volkslied. Wat kunt u nog meer doen voor al die mensen hier? Ja, er is de afgelopen tijd veel gebeurd. Er is een nieuwe wet aangenomen, speciaal voor uh, Aldel. Er is ook een overbruggingskrediet gekomen, samen met de provincie. Uh, dat is nu niet genoeg geweest, uh, maar er moet wel gekeken worden of er nog oplossingen zijn. Uh, dat moet de curator nu doen. Uh, de aandeelhouder zag het niet meer, de curator is nu aan zet. Uh, maar het behoud van werkgelegenheid in deze regio is echt het allerbelangrijkste. Dat is iets waar de politiek over gaat, maar kan de politiek dan ook gaan over de doorstart van een bedrijf? Dat is toch echt iets van de markt? Uh, dat is echt uh, aan de curator nu, uh, maar er was natuurlijk... Natuurlijk samen met de aandeelhouder een oplossing enkele weken geleden. Die heeft de stekker eruit getrokken voor, voor de, net voor Oud Nieuw. Mensen met een ellendige boodschap het nieuwe jaar ingestuurd. En nu is het zaak dat de curator kijkt wat er mogelijk is. En wat ook daaraan aan randvoorwaarden voor nodig is vanuit Den Haag. En dat zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer over de situatie bij Aldel. Wij zijn ook benieuwd hoe het gaat met de werknemers van Aldel. We spreken later in deze uitzending met de voorzitter van de OR daar. 10 minuten over half vijf is het. In het Zuid-Russische Volvograd zijn de afgelopen week... vele honderden mensen gearresteerd en duizenden appartementen doorzocht. Dat gebeurde na de aanslagen van zondag en maandag. Op het plaatselijke treinstation en vervolgens ook op een trolleybus. Daarbij vielen in totaal 34 doden. Direct daarna zwoer de Russische president Poetin wraak... Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, de daders, dat waren zelfmoordterroristen, die zijn dood. Waar is de politie naar op zoek? Nou, de, de aanleiding voor, voor dat, dat hele groot, grootscheepsonderzoek, uh, ja, kun je het daar zien noemen... Het is, het is echt een antiterreuroperatie, zo heet het ook... Uh, is eigenlijk dat, uh, dat er uh, al eerder een aanslag was in Volgograd in oktober. Er zijn toen zeven mensen bij omgekomen. En dat er nu in één keer weer twee plaatsvinden... dat, uh, ja, dat heeft de politie doen vermoeden dat, uh, dat het misschien niet terroristen zijn... die elke keer vanuit de Kaukasus zijn gekomen naar Volkograd. maar dat er misschien wel een, een uh, terroristengroep, een cel, zeg maar, uh, actief is in de stad... En uh, dat is de reden geweest om uh, met uh, ja, groot machtsvertoon. er zouden meer dan 5000 uh, politiemensen zijn ingezet. om die hele stad uit te kammen. En inderdaad uh, nou, in duizenden appartementen. maar ook in, in, in hostels, uh, uh, zolders en kelders. parkeerplaatsen, stations, het vliegveld. en ook de haven, de, de rivierhaven aan de Wolga. om dat allemaal uit te kammen. Ja, nou hebben we het hier in Nederland wel gehad met Autonieuw. over de sleepnetmethode. Dit is een veelvoud daarvan. Hè? Heeft de politie de vrije hand? Nou, min of meer wel. En, natuurlijk zijn er bepaalde regels waar ze zich normaal aan moeten houden. Ze moeten zich legitimeren. Maar ik denk dat uh, met die regels uh, nu wel uh, massaal de hand wordt gelicht. Zoals gezegd, het is, een, het is een, echt een antiterreuroperatie. In dat soort situaties uh, geldt in feite een soort speciaal regime. En ik denk ook dat, ja, dat de mensen in Wolkengrat dit nogal gelaten ondergaan. Uh, je ziet ook reacties uh, uh, ook op het internet van, van mensen die zeggen... inwoners van Wolkengrat van... hé, hey, waar, waar waren jullie vorige week of gisteren? Politiemensen, waarom zie mm -hmm. je nu pas dat jullie zo actief zijn. He, dus mensen zijn op zich wel blij dat, dat er in ieder geval uh, de indruk wordt gewekt... dat er iets wordt gedaan aan het probleem. Ja, maar goed, al die honderden arrestanten. Wat zijn dat voor mensen? En, en hoe lang moeten ze nog vastzitten? zitten? Nou, de meeste zijn denk ik inmiddels alweer vrij. Uh, want het klinkt indrukwekkend, uh, honderden uh, arrestaties. Maar de, in het, uh, het gros van, het, uh, aan de, van, het, van de gevallen gaat het om uh, mensen die, uh, nou, die een, uh, een overtreding hadden begaan op de weg. Uh, waar nog bekeuringen uitstonden. Dat gaat om meer dan 800 mensen. Uh, die zijn natuurlijk vrij snel weer op vrije voeten. Uh, er zijn ook veel migranten uh, uh, gecheckt. Nou, twee bleken illegaal te zijn. Van de 150 geloof ik, die zijn, die zijn uh, gecheckt. Dat valt nog wel mee. Maar... In, in, ondertussen zijn er ook nog weer een aantal gezochte criminelen. Mensen die op de, de gezochte lijst stonden aangehouden. En ook nog enkele tientallen, ik geloof meer dan 60 uh, mensen... die verdacht worden van misdaden. Maar alles bij elkaar uh, is er geen aanwijzing dat er uh, iets is gevonden... nog dat verband houdt met die aanslagen van vorige week. Tja, maar wel veel bijvangst als ik jou zo hoor. He. En ondertussen na dat soortje. De winterspelen zijn al over een maand. Dat gaat opeens wel heel snel. Heb je het idee dat Rusland in aanloop daarnaartoe... zo'n beetje een politiestaat aan het worden is, als het dat dan niet was? Nou, tijdelijk in ieder geval wel. Uh, Sochi, dat, dat wordt een nog veel grotere operatie. Daar worden tienduizenden, en ik hoorde uh, gisteren al... een getal van meer dan honderdduizend man, noemen die worden ingezet. Politie, leger, wat iets meer zijn. Dus dat wordt een, echt een onneembare vest. Daar zal waarschijnlijk uh, niet zo gauw een terroristische aanslag plaatsvinden. Maar in de rest van Rusland kan het natuurlijk altijd weer gebeuren. Goed, dankjewel. Geert Groot, Koerkamp vanuit Moskou. Dan kijken we hoe het is op de weg. Zijn er files? Wijnand Zwaan kan me haast niet voorstellen. Ja, toch wel. Maar het zijn er niet veel. Want van een normale avondspits is nog steeds uh, geen sprake. vallen wel her en der wat buien. En daar moet het verkeer toch wel rekening mee uh, houden. En er is bovendien een ongeluk gebeurd op de A2... van Eindhoven naar Maastricht. staat bij Wessum twee kilometer stil. Er schaarde een auto met aanhanger. En op de A16 van Rotterdam naar Breda... nog vijf kilometer bij Knopend Ridderkerk na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Kwart voor vijf is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal... een van de hoofdverdachten in de vastgoedfraudezaak is overleden. Weet u nog? Nico Vijsma. Hij overleed op Nieuwjaarsdag op 76-jarige leeftijd. Het was een opvallende verschijning die zijn eigen bijzondere kijk op zaken had. Zo vertelde hij over zijn twee maanden voorarrest. Het leuke ervan was dat al die mensen die daar werken... die gaan voor hun werk de gevangenis in. Kunt u zich dat voorstellen? Die cipiers en al die andere mensen. Ja. Dus... Maar zij mogen weer naar buiten. Ja, maar acht uur in die krochten met geschreven en geblij. Van boeven zoals ik. Pff. Over de vastgoedfraudezaak werd het boek De Ontknoping: De vastgoedfraude voor de rechter geschreven. door Gerben van der Marel en Vasco van der Boon. En ik heb nu contact met Vasco. Goedemiddag, Vasco. Ja, goedemiddag. Nico Vijsma is uh, uiteindelijk 76 jaar geworden. Waaraan is Vijsma overleden? Weet je dat? Ja, een combinatie van ziektes. Het is niet de, de, de kanker waar die aan is overleden volgens een advocaat. Kanker die, die, een paar jaar, die een paar jaar geleden bij hem is ontdekt... tijdens de rechtszaak tegen hem. De rechtszaak tegen hem moest daardoor ook worden onderbroken. Maar het is volgens een advocaat een, een combinatie van ziektes. Hij was gewoon lichamelijk op. Hmm. Had dat ook te maken met zijn leefstijl, denk je? Ja, hij had een uitbundige leefstijl, een bejaarde wat was hij eigenlijk. Ja. En in de vastgoedvrouw zaak, ook wel klimopzaak genoemd... was Vijs maar een van de hoofdverdachten. Samen met zijn neefje stond hij aan het hoofd van een criminele organisatie. We hoorden net al dat hij zo ja, zijn eigen kijk op bepaalde zaken had. Was hij op het oog wel een normale zakenman? Hoe zou je hem typeren? Nee, euh, euh, zijn uiterlijk euh, had niets van een normale zakenman. Euh, zijn uiterlijk vleerte de, de hij eigenlijk met euh, een soort mafioze uitstraling. Altijd een zonnebril op, altijd in het zwart. Uh, altijd omringd door uh, uh, ja, bodyguards die ook in het zwart gekleed waren. Met van die oortjes in. Uh, hij probeerde echt te flirten met uh, uh, ja, zeg maar een Italiaanse uh, stijl van zaken doen. Uh, dat was theater voor een deel. Uh, voor een ander deel waren ook mensen echt serieus bang voor hem. Um, en um, ja, dat is eigenlijk nooit helemaal duidelijk geworden. Of die, die angst voor hem, of die ook... Gegrond was op uh, daadwerkelijke geweldsuitoefening. Maar dat hij daarmee fleerte met die uitstraling, dat is wel duidelijk. Helemaal niet de typische zakenman... die je voor de rest in het vastgoed ziet rondlopen. En, en wat was zijn rol dan uh, in de klimopzaak? Ja. Deed hij het smerige werk? Ja, hij deed het smerige werk, zei hij zelf. Uh, het smerige werk voor zijn neefje. En zijn rol was... Uh, ja, eigenlijk de zwarte engel uithangen. Zo heeft hij dat wel eens ook genoemd... in een afgeluisterd telefoongesprek met zijn neefje. Hij, hij, was, ja, hij, hij moest mensen ontregelen. Zakenpartners van, van bouwfonds, een Philips pensioenfonds... uit balans brengen. En dat kon hij heel goed. Dat bleek bijvoorbeeld ook tijdens zijn berechting. Meteen bij het moment van binnenkomst... Uh, deed hij een paar dingen, een paar uitspraken die totaal onverwachts waren. Nou, zoals bijvoorbeeld een zelfgecomponeerd gedicht gaan declameren... tijdens zijn berechting. Mm. Uh, daar wist hij dan de, de rechtbanken, zelfs de openbare aanklagers mee... Uh, ja, uit balans te brengen, uh, moesten gaan lachen. Uh, en uh, ja, de, vanaf dat moment heeft hij dan de regie naar zich toe getrokken. Nou, dat deed hij ook tijdens het zaken doen uh, in de vastgoedwereld. En dat, dat was een beetje de rolverdeling die hij met zijn neefje Jan van Vlijm had afgesproken, zijn neefje, die bedacht het allemaal, de deals. Dat was de hoofdrekenaar, het rekenwonder. En zijn oom, Nico Vijsma, die moest dan de zakenpartners... in het vastgoed, ja, eigenlijk als een soort raspoetin... als een soort intrigant manipuleren en daar brengen... waar de fraudeurs hen wilden hebben. Het was geen domme man volgens mij, hè? Nee, heel getalenteerd. Het was aan de ene kant een feest... Om naar zijn, nou, ik, ik, ik vond het altijd een theateroptreden. Als, als in, ja, in de rechtszaal? Ja, in um, de rechtszaal. Een feest aan de ene kant. Aan de andere kant, na een uur ben je ook wel weer uitgelachen. En dan op een gegeven moment merk je ook van... Ja, die, die andere kant, dat hij die echt verborgen hield voor de rechters. De, de, de, de, de, de manier van, van schreeuwen die hij had... dat heb ik ook wel op afgeluisterde telefoongesprekken gehoord ook. Dan, dan, dan noemt hij zelf ook van... ja dan was hij als een krijskip ging hij keer. Dan kon die mensen uh, zo ontzettend uh, de huid vol schelden. Uh, met veel deden en uh, niets ontziend. En hij heeft ook ja, de, de, de, de, de, een, een man met twee. Ja, en heeft behoorlijk wat op zijn kerst, als ik uh, jou ook zo hoor. Uh, we hebben het vandaag over supersnel recht. Nee, dat is in het geval van Vijs, maar niet helemaal het geval, geloof ik. Hè? Nee, dit was uh, supersloomrecht. Um, en um, ja, kijk, ja, uh, ze zijn de, decennia lang uh, hebben ze hun gang kunnen gaan. Uh, ze waanden zich ook onaantastbaar. dat bleek dan ook weer in die afgeluisterde telefoongesprekken. Dan zeiden ze, ja, er is wel een onderzoek naar ons. En dan zei Vijs, maar tegen iedereen, van maak je niet uh, druk... Uh, het verdwijnt toch allemaal in het ronde archief, in de prullenbak. Uh, onaantastbaar waanden ze zich. En zo zijn ze decennia lang uh, hun gang uh, kunnen gaan. Uh, de, de, de twee belangrijkste slachtoffers Bouwfonds Philips uh, zeggen... dat ze een kwart miljard samen zouden hebben gestolen mm. met hun... Bende. Uh, nou, in 2007 werden ze uh, werd dan opgepakt. Uh, ja, god, we zijn nou zeven jaar later. Ja, zo gaat dat uh, in Nederland als je niet uh, ja. met oud-jaar uh, uh, je hebt misdragen. Voor de rest gaat het dan vrij langzaam, de juridische molens. Vasco van der Boom, dank je wel. Graag gedaan. Zo duidelijk. Gaan we even kijken bij PSV of het nog gezellig is op de nieuwjaarsreceptie. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews... Dit is tot zes uur het NOS Radio 1 Journaal. Well, sometimes I go out my en across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I a picture. Cause Het is vijf minuten voor vijf. Zullen we eens even kijken hoe het is bij PSV. 2013 was natuurlijk een dramatisch jaar voor de club. Eindhovenaren verloren wedstrijd na wedstrijd. Over een paar minuten start de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Dat zou een feest kunnen zijn. Misschien wel moeten zijn. Maar de vraag is of dat het geval is in Eindhoven. Colette van nu. onze verslaggever, is er. Colette, hoe is de weer? Nou, tot nu toe, de mensen die nu binnen zijn... die zien er allemaal keurig netjes uh, uit en, uh, en ook wel feestelijk. Een klein beetje uh, gespannen, heb ik ook wel het idee. Maar dat, zijn, dat is allemaal personeel. Want uh, de gasten die kunnen vanaf nu, vanaf elk moment uh, zo'n beetje binnenkomen. Het wachten is nog even op de trainer, Philip Cocu. En zodra hij uh, uh, klaar staat om handjes uh, te schudden... dan gaan de deuren open en dan kunnen de gasten komen... Die worden dan verwelkomd met een kaartje met daarop een, uh, uh, een gelukswens. En die is: PSV wenst u een machtig mooi 2014. Dus uh, kennelijk hebben ze weer plannen om machtig te worden. En dat is natuurlijk ook precies wat de gasten die hier straks handjes komen schudden graag willen. Want uh, ja, het gaat slecht hè? met uh, PSV uitgeschakeld. Zowel uit de Europa League als uh, uit de KNVB-beker. Dus uh, we gaan kijken of ze hier toch nog weten om er een uh, feestje van te maken zo dadelijk. De muziek is nou, gezellig. Precies. Zalvend jazzmuziekje op de achtergrond bij Colette van Une in Eindhoven. Colette, dank je wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Freddy van En zowel aan de ene kant over zee als aan de andere kant wordt slecht weer verwacht. In Groot-Brittannië veel regen verwacht en zware storm en springvloed. Ik would appeal to everyone for keeping very close touch with the warnings which are being put out on a regular basis by the Environment Agency to pay heed to them. As de overheid heeft iedereen opgeroepen om extra alert te zijn... en vooral echt de waarschuwingen op te volgen. Want de overstromingen aan de kust zullen echt gevaarlijk zijn, zei deze man. Dat gevaar is er ook in het noordoosten van de VS. Daar woeden zware sneeuwstormen. we wat laten we nog over hebben met Marco Verhoef. Steden als New York en Boston zijn ondergesneeuwd. Veel scholen blijven dicht, vliegtuigen aan de grond. Stroois, zout en dergelijke zijn op veel plaatsen al uitverkocht. En deze man heeft het... Wel goed voor elkaar. Ik heb een 9 horsepower snowblower. Ik heb drie nieuwe bags van salt, Ik heb twee shovels en twee zonen. Kijk eens aan, een goede sneeuwblazer, genoeg strooizout... twee sneeuwschuivers en twee zonen. Eh, nou, verwacht wordt dat zo'n honderden miljoen mensen last zullen hebben van een storm. Met sneeuw die over het land trekt. Op de website van de supportersvereniging van Ajax zet voetbaladvocaat Christian Visser de verhalen over supportersgeweld dus een beetje in perspectief. De voetbaladvocaat staat supporters bij, bijvoorbeeld in zaken met de politie of de KNVB. Hij zegt, met Oud en Nieuw zijn meer mensen aangehouden dan een heel seizoen betaald voetbal. En daarvan zijn er 615 doorgestuurd naar het OM. Meestal vanwege geweld. Vorig seizoen waren er 662 aanhoudingen rondom eredivisie-duels. En dan tot slot nog maar eens dat je toch vooral voorzichtig moet zijn op internet. Het AD moest vandaag over iets een rectificatie plaatsen op de site. Journalist Paul Onkenhout van de Volkskrant plaatste een foto van die rectificatie op zijn Twitter-account. Maar die blijkbaar niet op heeft gelet, is dat dat screenshot van die AD-pagina ook de tabbladen laat zien van de andere sites die Onkenhout open heeft. Ja, daar zit bijvoorbeeld de site van de Wereld doorbij, bij, maar er zit ook een porno-site bij. Oeps. En wel dat laatste hebben inmiddels heel veel twitterers opgemerkt. En natuurlijk ook weer eventjes doorgetwitterd. Dankjewel. Ik heb nog even gekeken op die site, maar hier kan je hem niet zien. Is geblokt. Oh. Hmm. Nieuws heeft een nieuw geluid. Goedenavond, hartelijk welkom. Een nieuw jaar, een nieuw geluid hier op Radio 1 op dit tijdstip. Dit is de dag. Elke dag van 6 tot 7 s avonds. Dit is de dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.